Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kabinet waar de VVD en GroenLinks-PVDA samen in zitten, is nog steeds een optie. Dat zegt D66-leider Jette. Er is nog helemaal niemand afgevallen. Uh, het is aan de informateur om uh, de komende week te gaan kijken welke partijen willen meedoen. VVD-leider Gus zegt al sinds de verkiezingen dat ze niet met GroenLinks-PVDA in zee wil. Informateur Buma zei vrijdag dat hij haar niet van gedachten ziet veranderen. Deze week praten Buma, Jetten en CDA-leider Bontebal... vooral met fractieleiders van de kleinere partijen. Over een week komt Buma met zijn verslag... waarin staat welke regeringsopties mogelijk zijn. Een man van 23 die voor de rechter staat... voor de mesaanval bij de Erasmusbrug in Rotterdam... zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Ook zegt hij dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. De Duitse Filip werd doodgestoken en een Zwitser raakte gewond. Een dag die normaal verliep sloeg ineens volledig om... zei de officier van justitie. Als Oogschijnlijk uit het niets. Een man met twee grote messen op Filip afrent en op hem inbegint te steken. Filip valt en hij schopt naar de man met zijn skates, maar de man blijft maar doorsteken. Meerdere getuigen horen hem à aqua roepen. Hij breekt paniek uit en mensen rennen geschokt weg. De man wordt verdacht van moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. En in Gelderland zijn vandaag vier noodsteunpunten geopend. Dat zijn plekken waar mensen terecht kunnen als de stroom uitvalt, er geen water meer uit de kraan komt of de vijand voor de deur staat. Demissionair minister Van Wil legde eerder al uit wat de bedoeling is. Dus dat je altijd op loopafstand van je huis een locatie hebt waar je bijvoorbeeld je telefoon kunt opladen. Waar je mensen die vermist zijn op kunt geven. Waar je noodvoorraden hebt. Waar je communicatie kunt krijgen vanuit de overheid. Dus die gaan we inrichten. Ja, De eerste vier punten zijn in Nunspeet, Speult, Harderwijk en Dingsperlo. Het gaat nog om een proef. Uiteindelijk moeten er door heel Nederland van zulke noodsteunpunten komen. Het weer, er komt regen aan. Die valt nu al langs de kust. Later ook in het oosten en het noordoosten. Het waait hard bij maximaal 7 graden. Morgen wel wat gemiezer, maar er staat ook minder wind. En het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Experiment, you know hmm. go ahead you know and implement your ideas your notions put them in motion like the words we funky treads have spoken to you so listen up loud and clear this is a word you must be aware of what you're gonna do put it in your life too now that's the meaning of the line Give an asset to the collective Cause you know you gotta get a life Het is even na twee uur. Welkom bij Sandports op Zaterdag. We zijn er weer in een volgevulde studio aan de tolweg 10 ABno. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, jongen, helemaal. jongen, wat een drukte hier. Ja, ja en, en weet je, weet je wat het vandaag is? Uh, nee. Het is vandaag Sint Pannekoekdag. Sint Pannekoekdag. Ja, ja, dat is een van oorsprong Rotterdamse traditie en wordt ieder jaar inmiddels door het hele land gevierd op 29 november. Oké, okay. een heel leuk verhaal. Gaat je niet vertellen. Het uh, gaat over pannenkoeken. Je, want uh, je kan het zelf opzoeken op sintpannenkoek.nl. En het is vandaag ook niet winkeldag. En dat, dat, dat, Na de Black Friday dat natuurlijk. Dat we allemaal ja. wel. Hè. Koop niet vandaag, en, want je hebt al een rotzooi in huis. En, uh, maar ja, ik, ik had vandaag dus wel gehoopt op een pannenkoekje. Maar ja goed, ik moet weer oesters en champagne nuttigen vandaag. Dus, ik dus, heb ze uh, gisteravond uh, gegeten, de wat pannenkoeken. Oh ja? Okay. Zonder dat ik wist dat uh, ja. dit de uh, pannenkoekendag Die was. is het mogelijk? Ongelooflijk. Nou, wat gaan we in dit uur doen? We gaan straks praten met uh, Lennon van der Haag, dames eerst. En Wim Beekhuis over een gloedneeming. Een nieuw initiatief wat volgend jaar voor start gaat hier in het eigen Zandvoort. Genaamd onder de naam Jam Sessie Zandvoort. Uh, ze hebben ook een eigen website, maar daarover straks meer om... Uh, nou, in dit uur hopen we ook een start te maken met een uh, interview met uh, Robin en Sebastiaan Blekemolen. Want Sebastiaan Blekemolen is eigenlijk net terug uit Amerika... waar hij een prijs in ontvangst mocht nemen van de NASCAR Euro-series. En hoe dat allemaal zit. En wat de rol nog van Robin is. Een 15-jarig meisje wat dus al racet. Dat is en race. -licentie. En net een racelicentie. En net een racelicentie in dit programma. In de, de zomermaanden heeft ze nog verteld hoe ze die, die race-licentie hier op Zandvoort. En, uh, en, uh, en ze was een rookie. Dus de beginneling in de NASCAR Euro-series. Nou, en daar was die NASCAR series Ontzettend blij mee. Drie generaties bleken molen in één raceklasse. Dus, ja, geweldig. Ja, top hè. Dat is uh, niet geëvenaard. Dus, uh, nou, dit hier het eerste uur. Zeker. Nou, en heel, heel veel uh, lekkere platen uiteraard. Uh, Ook vanmiddag. En zometeen ook live uh, muziek. Ben heel benieuwd uh, oh, daarna. Krijg ja, krijgen we ook nog. Ja, zeker. Nou ja, dat doen we na het volgende plaatje. Gaan we eerst praten en dan de muziek. Ja. Uiteraard hier op uh, ZFM. We hoorden net net. Uh, rapper D-Rock uh, stopt met optreden. Met zijn groep uh, Two Brothers on the Fourth Floor. En dat vanwege uh, de Parkinson. Heeft hij al vanaf 38 jaar. Heeft hij dat uh, ontdekt. En uh, ja, hij is nu 54. En uh, het optreden wordt gewoon te zwaar om nog op te treden met onder meer deze... We hebben natuurlijk met z'n allen lekker gedanst. Hè? The Two Brothers on the Fourth Floor en uh, Never Alone. Vanavond het allerlaatste optreden van de Two Brothers... Uh, in het uh, MEC in uh, Maastricht. En dat is het helaas ten einde vanwege de ziekte van uh, rapper D-Rock. En uh, die stopt na vele jaren met uh, optreden. We blijven genieten van uh, de muziek van The Two Brothers on the Fourth Floor. Zeker. Goed, nou over muziek gesproken. We gaan uh, hier in Zandvoort gaan we eigenlijk een, een nieuw initiatief komt er. En het initiatief uh, is uh, van uh, Wim Beekhuis en Lena van der Haak bij ons aanwezig in de studio. Voor de allereerste keer wordt er uh, in ieder geval op de radio over gesproken. En Wim, ik heb begrepen dat jij het initiatief, uh, het, het, het, uh, het eerste initiatief hebt genomen. Jij hebt het verzonnen zal ik maar zeggen ja, omdat wij dat al in 2007 een keertje gedaan hebben. Oké. Okay. Maar dan niet zo met zoveel publiciteit. Want ja. Dat idee had ik wat nooit op het idee gekomen om er ook zoveel publiciteit aan te geven. Dus ik maakte wel zelf flyers. Die heb ik opgehangen bij de treinstation en bij de busstation en meerdere plekken waar ik dacht van daar valt het misschien een beetje op. Ja. En ook binnen mijn eigen vijver wezen vissen om om dus kandidaten. Te vinden die meest zouden kunnen doen. En ook in mijn omgeving, de Kees straat, dus uh, daar kun je ook makkelijk uh, flyers op halen. Ja, dat is makkelijk met die flats. Ja, dus, yes. En dat gaat ook wel resultaat. Dus, oh ja, oké. Okay. Ja wel. Dus ik mm. heb. Uh, ik denk de grootste groep die we gehad hebben, zijn zo'n beetje elf mensen geweest. Mm. Nu verwacht ik wel meer dan elf mm. mensen. Ja, met, met Lenna aan je <laughs> zijde, want uh, ze heeft het, het behoorlijk opgeblazen. Hè? Want Lennon, jij doet de public relations. Onder andere. Onder andere. Ja, maar kijk, het is zo'n mooi initiatief wat, uh, wat Wim had bedacht. En ik denk dat is, zo, dat is gewoon goud waard in, uh, in Zandvoort. Waarom? Uh, Waarom dacht je dat? Omdat ik weet hoeveel mensen er hier alleen al zingen. Nou, dan, dan zijn er ook heel veel mensen die een muziekinstrument bespelen. Uh, alleen die zie je niet. Nee. En de, uit ervaring weet ik ook... Maar waarom uh, zien we die eigenlijk niet? Omdat mensen uh, of een beetje schuw zijn... Uh, uh, of gewoon geen uh, tijd hebben om een, echt met een band uh, te gaan repeteren. Hmm. Maar die vinden het wel leuk om in hun eigen zolderkamertje... gewoon lekker een beetje te pielen... en uiteindelijk uh, echt te kunnen muziceren. Ja, nou en, daar is ook niks mis mee natuurlijk. Nee, maar als dan een initiatief komt wat Wim heeft bedacht... en ik kan daar iets meer uh, ja, zometeen uh, publiciteit over geven... Ja, dan zou het te gek zijn als we al die mensen kunnen bereiken. Dat ze uiteindelijk ook denken, wauw, we kunnen ook gewoon samen spelen. En niet alleen maar in mijn eentje op mijn zolderkamer. Ja. En vooral duidelijkheid, Lennar, jij, het is eigenlijk ook jouw beroep, hè? public relations. en Je bent zelfs senior, noemen we dat, hè? geloof ik. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. En Wim, wat, wat doe jij voor het dagelijks leven als je ik ben al gepensioneerd, maar daarvoor ben ik werktagmaakkundig tekenaar geweest, al okay. die jaren. Ja, ja, ja, ja. En altijd muziek als grote hobby? Muziek is een grote hobby, want je, je maakt een keuze of je gaat voor de muziek of je gaat voor je carrière. Dus ja. Ik vond mijn carrière dan iets belangrijker, want dat levert geld op. Ja. Ja, is moeilijk, hè? Om je, met muziek je geld te verdienen. Dat is best lastig. Ja, ja. ja en je ja. moet wel heel goed zijn, wil je beter zijn dan. of in ieder geval mee kunnen komen. Ja, precies. Ja. En wat, wat speel je? Gitaar. Gitaar. Ik zeg want jullie hebben al een eigen website, Lennon. Ik, ik, ik zag uh, dat ook een keyboard ergens, is die dan van jou? Ja, dat is een, uh, echt een, een, een keyboard voor uh, uh, zeer beginners. Oh. <laughs> maar uh, ja, we, gaan, we zijn wel voornemens om een, een uh, wat groter, uh, wat mee, beter keyboard te gaan uh, kopen. Ja, ja. Want we kopen. hebben, ja, hebben subsidie ontvangen. Echt? Dus ah? we gaan echt. Uh, van wie? Sorry? Van wie? Uh, van uh, een stichting uit Zandvoort. Oh, wat leuk. Ja, die, uh, die heeft uh, akkoord gegeven uh, dat, zij, uh, dat zij daar een, een bepaald bedrag aan willen spenderen. Omdat ja, wat wij willen is eigenlijk gewoon op een laagdrempelige manier... Uh, Zandvoorters die uh, muziek maken of die zingen... Uh, uh, bij elkaar zien te krijgen op, een, uh, op een, een leuke manier. Dus wel thuis oefenen, maar uiteindelijk wel met elkaar samenspelen. Hmm. Ja, en, en um, uh, ik heb begrepen dat dat uh, initiatief eigenlijk... wat Wim dus al eerder deed, ja, dat, dat was zo mooi. Ik denk, dat moeten we gewoon nieuw leven inblazen. Ja. En Wim, waarom is het destijds gestopt? In 2007 ben je begonnen met, met die avonden en toen ben je er uiteindelijk... ...meegestopt? Nou, het was zo dat... Uh, ...Pluspunt was erbij betrokken... ...en uh, New wave Muziekschool was een onderdeel van Pluspunt... ...of tenminste, het mm. is zelfstandig, maar zit in, in Pluspunt. Dus er is ook een samenspraak tussen de directie van Pluspunt en, en New wave En uh, na een tweetal jaren kwamen ze met, een, uh, met dan de vraag van, van... ...willen nu 90 euro per maand hebben... Uh, uh, voor de jam sessies ja, ja, ja, ja. om de ruimte en voor de ruimte en als je dus met uh, zo weinig mensen bent, uh, ja. dan is dat moeilijk op te hoesten... Uh, iedere maand, maandelijks. Precies. Wie gaat dat allemaal betalen? Wie gaat het allemaal betalen? Ja, dat was ja, ja. eigenlijk de vraag, vraagstuk. Dus, maar we hebben wel een. En oplossing. nu is het geen probleem. Nu nee. is dat geen probleem. En bovendien hadden we toen de tijd ook wel een oplossing kunnen vinden, want we, we zijn eruit gekomen dat we zijn verder gegaan als bandje, dus we hebben een oh. selectie gemaakt uit de kandidaten van de jam sessies, we hebben gekeken van nou die speelt dit, die speelt dat en. en uh, we moeten alle kinderen een beentje maken. En dan komt er voor 45 euro per maand alsnog terecht in oh. New Wave. Dus, dus we hebben wel een oplossing gevonden. Ja, wat goed, wat goed. Ja. En, en uh, ja, de, de, nu, waar jullie, wat gaan jullie nu de avonden organiseren? Ook weer bij Pluspunt? Ook weer bij Pluspunt, maar dan niet in het lokaal van New Wave. Maar dan in de balletzaal. Dus mensen moeten naar uh, Nieuw-Noord komen? dat Zeker. Wel. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. En het is uh, rolstoel uh, zeg je dat, toegankelijk want okay. er is ook een lift... Uh, dus er is geen reden om niet te komen. Want uh, bezoekers zijn uiteraard ook welkom. Uh, want er is niks leukers dan samen spelen voor mensen die daarmee genieten. Ja. Dus uh, kom gewoon lekker kijken, uh, dansen, uh, luisteren. Um, uh, want ja, het, is gewoon een, het wordt gewoon een hele gezellige avond. Waar iedereen eigenlijk uh, uh, zo goed mogelijk zijn best probeert te doen om, uh, om, om, om een liedje uh, ja, te, gaan, uh, te gaan spelen. Ja. Nou, Wim, de, samen jammen, dat betekent dat één iemand die zet in en anderen volgen, toch? Dat zou je denken. Zo, zo hoort het, hè. Dat is eigenlijk letterlijk wat een jam-sessie is. Ja. En, maar ik heb zelf een, een andere gedachte daarover. Het lijkt me heel handig als je uh, ruim van tevoren met elkaar bekend gaat maken... welke vijf liedjes of, zouden we kunnen spelen vanavond. Ja. Of, of zes, weet ik wel. En dan, uh, uh, en, en dan kun je dan al een maand van tevoren beginnen te oefenen, bijvoorbeeld... Hmm. En, en dan ben, kom je beslagen te ijs. En dan, en dan weten we ook van al oh, van tevoren... wat gaan we spelen? Terwijl als je dus uh, daar onbevangen heen zou gaan... van nou, we zien wel... dan krijg je van... Keer dit nummer? Nee. Keer dat nummer? Ja, een beetje... En zo blijf je een beetje aanklungelen. Ja, ja, ja. Dan is ja, er al is heel veel zonde. tijd mee verloren. Ook. Ja, ja, ja. Dat is echt zonder dus van de tijd. Jullie willen echt wel meer structuur aanbrengen aan zo'n ja. avond. Uh. Ja, en we willen ook juist dat om mensen te motiveren en te stimuleren... dat je uiteindelijk ook je instrument wat beter leert te bespelen. Uh, omdat je weet dat je met andere mensen speelt die ook hun best doen. Hmm. En dat geeft gewoon een, een beter gevoel. Je doet het ergens voor. Dus je intrinsieke motivatie wordt hierdoor getriggerd. En ik denk dat dat beter gaat als je weet uh, welk, met welke nummers je aan de gang gaat. Want je kunt daarna elkaar ook tussendoor nog motiveren... door, te, te, door een appje te sturen van... kijk, dit heb ik, uh, hier ben ik mee aan de gang. En uh, ja, moet je horen, het klinkt echt vet. Hè? En de ander die zingt mm. en die zegt... oh ja, vet, ik ga eroverheen zingen. Nou, dan raak je al zo geenthousiasmeerd. Uh, waardoor één keer in de maand misschien wel blijkt... van dat is wel te weinig. Maar uh, dat is op voorlopig nog wel even de opzet. Ja. Nou, ik raak hier in ieder geval helemaal geënthousiasmeerd. Ge en, ja, we en, krijgen het zo meteen live te horen natuurlijk. Dus ja, ja, ja. <lacht> ik ben eerst, heel erg benieuwd. We gaan eerst even naar muziek. Uh, Zeker weten en dan komen we zo meteen weer uh, terug... bij Wim en uh, Lena van uh, Jam Sessie Zandvoort. En zo betekent gaan we jammen hier in de studio bij ZFM. Kijk even live mee, hè. Zfm-live.nl Zo dus Wim en Elena hier live in de studio. Jam, samen met uh, Steve Wander en de Master Blaster. Wat een heerlijke gauw houden ze op de zaterdagmiddag bij ZFM. De dus dat wordt op zaterdag bij tot vijf uur vanmiddag. En ja, inderdaad, uh, ze zijn live in de studio, Benno. Ja, zeker. Ja, zeker. En ze gaan ook uh, live optreden hier. Ja, en uh, Marlene, je hoort het, Als, uh, wat die kan, dan kan jij ook. Hè. Als je je tekst kwijt bent, dan ga je gewoon... Ja, <lacht> even lekker jammen. Heerlijk. Gewoon even jammen. Ja, dat... Dat, ja, maar oh. je, je denkt toch niet dat hij dat allemaal netjes heeft opgeschreven? Oh. Hè? Dat is gewoon: uh, je doet maar wat. Dat ja, is, uh, ja, ja. Het is eigenlijk ook met die jam kan je dat ook zo zien van. Nou, uh, als je het niet meer weet, dan, dan doe je maar wat, Wim? Is dat. Uh... Die moet je moet dan wel een beetje verbergen dat je de Ja, ja, precies. Ja. Ja. een beetje improviseren. Dus ja, ja, ja. Het Lijkt het net alsof het zo hoort. Ja, ja daarom. <laughs> nou, we, we krijgen nu een indruk van hoe het uh, kan gaan klinken tijdens de jam sessie Stanford uh, vanaf uh, januari eind januari in 2026. En wat gaan jullie voor ons brengen? Uh, het nummer heet uh, Die With A Smile. En het is van Bruno Mars. Doodgaan met een licht glimlach, zeg je dan nou? Ja, strijdend ten onder. Overstrijdend erop, dat ik beter <laughs> klinken. Ga je gang. I just woke up from a dream When you had to say goodbye I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody promised tomorrow, no, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night if the world was. just for a while, and die with a smile, if the world was there, I wanna be next to you. Be there. Video. Met het nummer van... Van wie is het ook weer, zei je? Bruno Mars. Bruno Mars, uiteraard. Heel mooi gezongen. Jam sessie Zandvoorts. Is begonnen. Is begonnen. Ja, en ja. wij hadden de primeur, ja, uh, ja, Benno. Ja, wij hadden de absolute primeur. We gaan nog even naar muziek... en dan laatst uh, praat je alweer. Ja, hoe je mee kan doen en dergelijke. Ja. Dat hoor je zo dadelijk... Yeah, Like Egyptian nee ze zijn de studio nog niet uit, maar uh, wel even walk een like Egyptian natuurlijk. Ben op? Ja zeker. Lekker, Zo wat hoor. hebben we net genoten, genoten ja, wat, van het uh, optreden. Wat, wat, wat... Live in de studio, het kan allemaal. Zfm-live.nl, kijk je live mee. Ja. En uh, Benno, en, uh, Benno <lacht> Lena en uh, Wim zijn er nog steeds. En uh, uiteraard uh, kunnen de mensen zich ook uh, aanmelden... om mee te doen natuurlijk met jullie. Ja, Lena. Ja, zeker. Waar? Nou, via uh, wie? Hoe, hoe, waar? Hoe? Wat? We, ho, ho, we. Oh, oh, willen allemaal meedoen, Lena. Ja, dat is te gek, toch, Wim? Ja, zeker. Uh, nou, mensen kunnen zich aanmelden... eigenlijk op een, een aantal manieren... maar het makkelijkste is toch wel via uh, de internet... of via onze... Uh, website? E-mailadres. E-mailadres, ja. Ja, dat is... James stand voor. At gmail.com. Ja, heel Dat makkelijk. Jim Sassi-Sandvoort. Uh, ja, nee. wacht even, ik zit verkeerd te kijken. Het is jam ja En de website is zandvoortjamsessie.nl Ja, dat klopt. Dat is net even anders. Ja. Uh, maar uh, dus daar kun je meer informatie op vinden. Maar daar is ook een contactformulier. Dus daar kun je ja, ook daarom. gewoon uh, inschrijven. En natuurlijk via de sociale kanalen. Dus uh, Facebook, Instagram en TikTok. Ja. Het is een hele uitgebreide website. Waar ik wel even over gaan Wim. En dat uh, er is veel mogelijk, hè? Jullie gaan ook werken met uh, gastmuzikanten. Ja. Hoe, hoe moeten we dat invullen? Nou, ik heb, we hebben ze nog niet uitgenodigd, maar het zou... Zouden... <laughs> Je <laughs> hebt maar, een lijst, maar niemand weet het. Maar niemand weet, weet het nog. Niet. Secret list. Maar dat zou van column kunnen zijn, bijvoorbeeld. Of, of burgemeester Molenberg. Ja, lijkt me ook heel gezellig. Uh, of... Uh, Molenburg. Molenburg, ja, ja. dat ik ook te denken. David. Ja, <laughs> David? ja nee, kijk, we, we proberen natuurlijk uh, wat Zandvoortse muzikanten... Ja. Uh, ...enthousiast te enthousiasmeren. Zou het uh, leuk zijn als de burgemeester bij de eerste avond is? Ja, misschien wel, met David, als je luistert. met de ja, ja, Dus als je luistert. En anders, uh, we nodigen je nog wel even officieel uit. Ja. Uh, maar er leeft zoveel. Er zijn zoveel muzikanten uh, die ook al uh, semi-professioneel zijn. Maar ook al echte muzikanten. Denk aan Yves Perensen en um, Alan Clark. Die hebben we al benaderd. Oh? Uh, ze hebben nog niet toegezegd, maar ze hebben ook niet nee gezegd. Oh, nee, nee, nee, dat nee. klopt. Ja, okay. En je nou, je wel... Patrick van Kessel kan je natuurlijk ook. Die gaan we zeker. Ja, ja. Ja, ja, lijkt me leuk. Ja. Ja. Maar goed, het is, laten we vooral ook denken aan de mensen... die nog nooit een podium hebben bereikt. Daar Juist. Die wil je vooral bereiken, toch Wim? Zeker. En ook, ook benieuwd naar verrassingen. Dat, dat je ja. iemand tegenkomt van denk je... je wat heb je vast zijn talenten? Een ja. pareltje. Die, die ja. komt zomaar eventjes aanwaaien. Ja, ja, precies. ja dat maakt het leuk. Hè. Denk bijvoorbeeld ja, aan iemand die uh, viool speelt. Ja. Oh, uh, iemand ja. die accordeon speelt. Desnoods triangel. Het maakt allemaal niet uit. Het kan alle, alle soorten muziek zijn. Ja. Neem je instrument mee... Uh, wij kunnen wel de basis verzorgen. Dus zoals een drumstel. Uh, we hebben nog wel wat elektrische gitaren. en een uh, oh ja, uh, dat heb je in een keyboard. hoekje staan allemaal. Ja, dat is uh, <laughs> <laughs> uh, Ik heb er zelf ook nog twee. Wim heeft er ook nog twee. De toetsenist heeft er ook ja. nog twee gitaren. Dus we, hebben al, we nemen van alles mee. Ja. Maar uh, het is wel handig. Uh, zeker als je al uh, een tijdje speelt. Is het lekkerder om op je eigen ja, instrument te spelen. Maar ik kan me voorstellen. Je, je zei het zelf al in, in het begin. Van, er wordt uh, heel veel gemusiceerd, maar ook heel veel gezongen. We hebben natuurlijk heel veel koren in, in Zandvoort. Um, nu uh, kan ik me voorstellen dat iemand uit zo'n koor denkt... Uh, van ja, ik, ik kan wel zingen, maar ik wil toch graag, graag een stukje begeleiding hebben. Wim speelt gitaar, uh, Helena speelt gitaar en, en ook uh, zo'n zo keyboard. Kunnen ze dan bij jullie terecht om uh, begeleiding te krijgen? Wat mij betreft wel. Maar dat uh, is gewoon dan echt individueel. Ja, ja. Zeker. Want als je elkaar kunt uh, stimuleren om alleen maar beter te worden... dan denk ik waarom niet. Ja, precies. Wim, kunnen mensen van buiten z'n eigenlijk uh, meegaan doen? Wat mij betreft wel eigenlijk. Uh, uh, want zodra iemand dat opvalt... van hé, hey, daar is iets te doen. Yeah. En dan laat ze de neus zien. Dan is hij gewoon welkom. Ja, ja, precies. En we kunnen gewoon gaan kijken. Het kost een beetje geld. Hè? Het is niet veel, maar wel wat. Wat, wat, Wim, wat. wat moet ik betalen om binnen te komen? 2,50 euro. Is dat alles? Dat is alles. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, we proberen het letterlijk zo uh, laag mogelijk te houden. Uh, omdat het ook plezier Het moet plezier. Het moet voor iedereen uh, toegankelijk zijn. En we denken dat je 2,50 euro per maand wel kunt missen. Hmm. Uh, en daarnaast uh, ja, is er ook nog tijd. Zeg maar na de, de jam-sessie. Voor een drankje aan de bar. Dus ja, we willen ook dat je daar eventueel je geld nog aan uitgeeft. Ja, ja. <laughs> laten we het even kort samenvatten. Wanneer is de eerste avond? Dan kunnen we dat in de agenda zetten. 23 januari. In, Drie, ja. ja, 23 januari. Om 8 uur, tot avond. Ja, dat is vrijdag, 23 januari. En het is ook de bedoeling dat we elke vierde vrijdag van de maand... dat staat ook op de website... Uh, dat wij dus uh, deze jam-sessie uh, uh, gaan vormgeven. Letterlijk, ja. fysiek, in, uh, in Stichting Plus. Ja, precies. precies Nou, uh, ik, zeg de, ik vertel de website nog even. wwwzandvoortjam Daar kan je alles op terugvinden... En uh, nou, heel veel succes natuurlijk. Wij komen kijken. En uh, misschien dat we er met ZFM Zandvoort nog iets mee kunnen doen. Dus, uh, maar daarover uh, buiten de uitzending. Uh, ja, dat was hem, Benno. Dat was dat, hem. Okay. Dank jullie wel voor de komst in de studio. Nou, natuurlijk. dank jullie en, uh, wel dat we uh, mochten zijn. Graag gedaan. En we gaan nog ja, even bedankt. jammen met uh, Warren G. En NADOC. En uh, Regulate. Like mm me. -hmm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 Was looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks? I see my homie and some suckers all in his mix.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 To a whole new era, G-funk. Step to this idea, funk on a whole new level. The rhythm is the bassline. With the bass, treble, chords, strings, we bring melody. G-funk, where rhythm is life, and life is rhythm. Jamsessie, Vind je meer informatie? Jamming met Warren G&A Ook hier op de Zandvoortse Radio En Regulate We gaan naar Haarlem toe, van Zandvoort naar Haarlem Naar Piet Hyper. Want vanmiddag staat er een echte heuse derby Op het spel Goedemiddag Piet Goedemiddag, inderdaad, dat is een heuse derby Edo tegen van Zandvoort Op de ranglijsten zitten er een paar plekjes tussen Edo zit iets hoger en wij staan met zeven punten op de tiende plaats. Dus we zijn inmiddels een kwartiertje bezig. Zo het is sterk gehaald vandaag. Dan missen we zeker de 8 op 10 basisspelers. Karsten Vries, Nijsselberg, Koen Magielsen. De gebroeders uh, Otman Fertout en Salien Fertout van de Burg. Bukje Water. Het is een en al kommer en kwel met blessures. Jeetje, alweer hè? Ja, alweer een aantal jonge vervangers. Gino, Michel. Broek en uh, Mees van Galen. Mee. en dat was wel een beetje de, de vaste jongens wel. Nogmaals, we zijn nu nogmaals zijn een kwartiertje bezig. Het is nog 0-0. En uh, Edo heeft uh, wat is dit seizoen, uh, dit, deze competitie, vreselijk goed gestart met vier overwinningen. En daarna zijn daar weer ook uh, drie Nederlanders gekomen. Dus is, daar is het ook wat minder allemaal. Maar het is uh, een beetje gruw, gruw weer, fris. Er zitten aardig wat mensen op de tribune hier. Dus uh, ja, we hopen er het beste van. Maar nogmaals, qua, qua, qua bezetting zitten we wat, uh, wat in, de, in, in de problemen. Wel, wat je wel meedoet vandaag is Jesse de Haan. Oké. Okay. Die, uh, die doet weer mee. Dus die, die kan er wel eens een bal goed raden dat hij erin schiet. Uh, er zijn kleine kansen geweest. Zowel voor Zandvoort als voor, uh, voor Edo. Het is dus niet echt een bovenliggende partij op dit moment. En uh, het is fris 0-0 na één kwartier spelen. Ik stel voor even terug te gaan en straks weer terug te komen. Dankjewel Piet Pijper, daar vanuit Harlem. Relax. Relax. Relax. Relax. Don't do it when you want to go to it. Relax. Don't do it when you want to come. Relax don't do it when you wanna suck it to it relax don't do it when you wanna come <laughs> in deze versie, Benno, ja, ja. 14 minuten 50, uh, zingt hij uh, pas heel laat. Nou ja, dat gaan we nu uh, niet doen. Dat kost het we hebben, Ja, we hebben onze volgende gast alweer in de studio ja, aanwezig. Ja, ja, ja, ja. En die willen uiteraard uh, ruim de tijd geven hier op de radio. Zo is dat. Uh, Sebastian Blekemolen en zijn dochter Robin Blekemolen natuurlijk en Sebastian. Wauw. Ja, dat is al is. geleden. Ja, ik denk in de tijd van het Dutch Power Pack, toen kwamen we vaak bij jullie langs. Ja, en uh, ik, ik zie je nog zo, dat uh, uh, vader Blekerbal en jij met een, een, een tasje, een, een, zo'n zo herentasje. Je, misschien was je net van uh, commerciële school af. En, en, uh, dat was nog oh, ik... in onze vorige studio, Rob, trouwens. Ja. Oh ja, en, ja uh, zo lang geleden. En uh, nu ziet de volgende generatie... Uh, nou draagt eigenlijk Robin je tasje, dat zal ik maar zeggen. Uh, is... Nou, we hebben nu geen tasje mee, nee. maar inderdaad... <laughs> het is inderdaad. De uh, ja, volgende generatie is begonnen. Ongelooflijk. Ja. Ik las op uh, de NASCAR. Um, laat het dan maar gelijk over beginnen. Um, je bent eigenlijk uh, net terug hè, uit, uh, uit Amerika. Um, je hebt een prijs opgehaald. Ja. Wat? Ja, uiteindelijk je hebt, uh, Nesca... het is het is een apart concept dat we in Europa hebben. Je hebt twee klassen. Ja. Dat is de NASCAR Open en de NASCAR uh, Pro. En uh, ik rij in de Pro en mijn team gaat wel van de groot in de Open, maar die hebben ook een gezamenlijk klassement. Uh, oh. en, en uiteindelijk we delen de auto, alleen we rijden niet met elkaar in dezelfde race of tegen elkaar. Het zijn aparte wedstrijden, maar toch hebben ze een gezamenlijk klassement. En onze auto heeft over het hele jaar uh, gezien het beste gepresteerd en dan uh, word je kampioen. Moest het ongelukkig want ja. Je bent uh, twee keer heb je hem totaal losgereden. Ja, dat is gelukkig al een jaartje daarvoor. Oh, dat was een jaartje daarvoor. Ja. ook. Oh, okay. Als ja. ik naar verkeerde films te kijken. Ja, dat ah, had ja. ik niet moeten zeggen nee. bij nee. Nou ja, er uh, staan niet zo heel veel filmpjes op internet waarbij nee. ik een auto zo kort rijd. Um, ja, ik heb twee keer echt ontzettend pech gehad. En uh, het was zonde, want die, het chassis wat we toen hadden was heel goed. En uiteindelijk, uh, ja, nu, uh, nu we ook weer een goede auto hoor, maar... Ja, ja ik, ik vond het moeilijk om afscheid te nemen van dat chassis. Oh ja? Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, ja. Ik wist niet dat de, dat de emoties op die manier konden spelen, eigenlijk. Nou, het kon niet door de emotie, maar meer door de stopwatch die aangeeft dat die goed is. Oh. <laughs> uh, want het is dat verbaasde mij eigenlijk. Die NASCAR heeft eigenlijk best wel veel soorten prijzen. Ja, klopt. Um, je hebt inderdaad dus de individuele prijzen. Daarnaast heb je nog een rookie challenge. Dat is voor ja, hele jonge mensen, maar ook mensen met weinig ervaring. Is een soort uh, time attack, hè, waar het gaat om een uh, vastgestelde 300 tijd. Ja. En dat is een hele mooie manier om kennis te maken met, uh, ja, met het Nesker kampioenschap. Ja, dan heb je nog een, een Legend Trophy in de open klasse, waar ik dus niet in rijd. Dat is voor 40-plussers. Nou, daar is mijn vader af en toe te vinden op het podium. Ja. Hè? Want hij is uh, ja. nou, bijna het dubbele van 40 plus. Ja, ja, ja. Um, nog een paar jaar. Nog een paar jaar, ja, even, 76, dat is niet ja. op. Maar uh, en nog steeds enthousiast aan het race. Dus ja, daar, dat kampioenschap heb je. En heb je nog, uh, ja, nog een rookie-kampioenschap ook daar. En nog een Masters-kampioenschap voor jonge talenten. Dus er zijn veel prijzen te verdienen. Maar dat is wel het Amerikaanse model. Ja, ja. Het lijkt wel bingo. Dan krijgt ook iedereen een prijsje. Maar als je maar meedoet. Dus, uh... Maar goed, even over je vader. Ik, uh, uh, ik denk, ik, ik zie dus uh, coureurs in en uit die auto kruipen. Er zitten geen ja, portier zitten misschien wel, maar het gaat niet open. Waarom is dat eigenlijk van, zo, van deze racewagen? Dat is, heeft dat, met, dat met, het, met die kooi te maken? Ja, nee, dat is eigenlijk wel mooi. Uh, Nascar is uh, ooit begonnen, ik geloof in de jaren 50, op Daytona Beach. Hè. Er is een wedstrijd over het strand. dus een heel mooi vlak strand, oh, okay. toen de tijd. Oh. En later is dat naar... Dat waren nog echt van die Amerikaanse bakken, die V8'en. En later is dat ver, ver, verplaatst naar ja, circuit Ovals. En daar hebben ze eigenlijk zo'n auto gebouwd. En wilden ze inderdaad goed beschermd zitten. En heb ze deuren achterwege gelaten omdat je dan een betere rolkooi kunt bouwen. Een beter ja. chassis, want het chassis is de rolkooi bij een Nescar. Hmm. En die uh, hele simpele techniek is eigenlijk overgenomen ja, wereldwijd in alle Nescar-klassen. Dus dit is eigenlijk uh, zo, zo, de cup series, de, zeg maar het Formule 1 van Nescar. Hmm. Ja, die auto is natuurlijk qua budget, is het tiental keer het budget dat wij hebben. Maar uh, qua, uh, ja, qua basis, qua techniek en qua bouw lijkt het best nog op elkaar. Ja. Dus uh, Robin, je, je moet best wel lenig zijn om, om in die auto te kruimen. Nou, ben jij dat natuurlijk. Ja. Maar, maar je mag ietsje dichter oh. bij de mening En die. Uh, was dat ook jouw eerste ervaring? Want je hebt wel meer auto's gereden. Maar ja. die portieren gaan gewoon open en dicht, toch? Ja, ik moest wel even wennen dat je erin moest klimmen. Maar ja. ik vind het op zich ook wel leuk, want het heeft wel weer wat. Ja, want. Uh, maar kan je wel een beetje draaien dan... als je eenmaal binnen bent. Want... Ja. Ja, je moet niet proberen met één been in te stappen... want dan krijg je die andere niet naar binnen. <laughs> ja, en we hebben voor mijn vader een hele grote schoenlepel... dat we hem zo inlepen. <laughs> <laughs> geweldig, geweldig. Uh, ja, want het is wel een dingetje. Ik zou er, uh, als ik erin zou die zou komen, kom ik er ook nooit meer uit. En ik, zag, ik hoorde je vader ook nog uh, zeggen van... Ja, ja, wanneer stop ik met race als ik uh, met een ro rollator... als ik niet meer met mijn ro rollator erin kan komen of zoiets. Uh, maakt niet van. Uh, maar ja, dat... Nou ja, daar moest ik dus aan denken. Jullie zijn al uh, heel tenger en, en slank. Maar als je een beetje postuur hebt, heb je een echte probleem. Ja, het is een hele krappe cockpit, dat klopt. Maar uh, ja, ik, ik heb een bepaalde methode dat je eigenlijk een soort inlaat glijden. Hmm. Met eruit komen kan je een klein beetje geholpen worden door de monteurs. Ja, ja. Um, dus het, het, het is te doen. Ja, ja. <laughs> Uh, Robin, nou, je ja, ja, ja, ja, ja, ja, allereerst uh, natuurlijk gefeliciteerd hè, met je race je wel, dat, je dat was juli dit jaar. Ja, ja klopt. Jeetje. En, en, uh, en een maand later zat je al in Tsjechië om uh, zo'n dikke uh, jongen van een NASCAR-auto... Uh. Ja, ik vond het wel heel spannend gelijk, om, uh, gelijk in zo'n grote auto ja. te rijden. En het was ook gelijk in de regen, dus daar moest ik ook even aan wennen, maar... Ik vond het heel leuk. Ja, ja. goed. Nou, dat gaan we, volgend uur gaan we dat natuurlijk allemaal uh, herhalen. Of tenminste herhalen, niet maar wel uh, verder uitbouwen. Rob uh, en we gaan uh, gelijk na drie uur hè, hebben we de sprintrace. Ja, dat begint om drie uur. Ja. We zetten de tv zo dadelijk aan, dus uh, kunnen we het uh, live uh, volgen. Uiteraard op Viaplay. Dat had ik jou gisteren ook gehoord, uh, geloof ik, hè, Sebastian? Ja, klopt. Ik ja, heb via Play uh, de, de kans gekregen om daar commentaar te mogen doen. Uh, volledig in de diepe gegooid, maar wel superleuk. En ja, met een oude bekende Zandvoorter... Nou, ik mag hem wel Zandvoorter noemen, Allert -Kof, uh, verslaan wij heel veel races van de Formule 2. En doen we ook met regelmaat uh, de vrije training van Formule 1. Zeker, en vandaag moet je ook weer uh, aan de bak. Ja, en dan gaan we kijken hoe Richard Schoort gaat doen, onze Nederlander. Ja, want hij start, op welke plek? Nou, je hebt bij de uh, Formule 2 heb je een reverse grid voor de eerste race. En hij uh, was tiende, en to toevallig, nou niet toevallig, maar... Uh, de eerste tien, die, daar wordt de startkit van omgekeerd. Dus je start vanaf de eerste rij. Ah, kijk. Oh, okay. Dat oh. is beter eigenlijk. Dan, uh, <laughs> ja, gewoon zorgen dat je negen of tiende bent. Dan start je voor, uh, vooraan. Nou ja, je, je kan het niet gokken in die klasse. Want het zit zo dicht bij elkaar. Er zitten meestal mannen 15 tot 20 in één seconde. Uh, en ja, waar hij op... op ja, hij zat, kwam zestiende tekort. Meestal stond hij tiende. Maar uh, nummer zes... die ja, kwam ook zestiende tekort. Het zat oh, net wow. met een paar duizendse verschil. Dus ja, het luistert heel nauw. Dus ja, gokken lukt niet, dus je moet echt wel even opletten dat je ja, gewoon zo hard mogelijk rijdt. Ja. Maar het is een moeilijke klasse, want uh, uh, ja, ze hebben ook weer banden. Uh, net zoals hebben we hebben het vaak over banden, maar in Fubule 2 is niet anders. Ze hebben harde, zacht, harde banden en zachte banden. Dit keer was ze een medium thuisgelaten. Ze doen de vrije training op hard en dan de kwalificatie op zacht. Ja, dat is een één keer zo'n grote stap, daar moet je aan wennen. Dus ja, het is heel moeilijk om alles kloppend te maken. Dus daarom zie je best wel soms een gemixte wit. Maar het tiende is niet waar Richard Verschoor, die vierde in het kampioen staat, hoort te staan. Eigenlijk. Nee, zeker niet. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen vanmiddag. Ik hoop het. Ik, Ik ook. Zeker weten. Nou, zo dadelijk eerst de Formule 1 uiteraard. Ook daar de sprintrace van.